6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump moet zijn boekhouding... inclusief belastingaangiftes vrijgeven aan justitie in New York. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat een zittend president... een strafonderzoek naar zijn financiële handel en wandel niet mag blokkeren. Het OM wil onder meer onderzoeken of Trump ontoelaatbare investeringen... uit het buitenland heeft ontvangen. De uitspraak betekent niet dat Trumps gegevens meteen openbaar zijn... Daartegen mag hij zich nog in een rechtszaak verdedigen, die waarschijnlijk pas na de verkiezingen in november wordt gehouden. De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft minister Schouten van Landbouw gevraagd alle netse bedrijven in de regio preventief te ruimen. De afgelopen weken is al bij twintig fokkerijen corona vastgesteld. Volgens voorzitter Jortsmaan neemt het preventief doden van de dieren de onzekerheid bij de fokkers weg. Bovendien kunnen er dan geen nieuwe besmettingen plaatsvinden. Het wordt volgens de wereldmeteorologische organisatie WMO een enorme uitdaging om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In het akkoord uit 2015 wordt gestreefd naar maximaal anderhalve graad temperatuurstijging ten opzichte van de tweede helft van de 19e eeuw. Uit de jaarlijkse klimaatverwachtingen van de WMO blijkt dat die anderhalve graad stijging mogelijk een van de komende vijf jaar al gaat gebeuren. De organisatie schat de kans daarop 20%.